Wilde Strandjutter. Een seriehoospel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. In een bewerking van Margreet Bruin. En geregisseerd door Wim Paul. Vandaag hoort u het vijfde deel. De verloren zoon. Jelle! Jelle, waar zit jou weer? jij stond wel het jong is, Jaak. Hoe zou ik dat weten? Hij is vanochtend vroeg met de aardkarven doorgegaan. Vanochtend vroeg al? Ik dacht jij hem het strand op had gestuurd. Het strand op, met dit weer? Er valt niks te halen. Het is toch al niet veel gedaan tegenwoordig met de jutterij. Uh, dat was een paar jaar geleden wel beter. Weet je nog, wijf? Nee? Die waterwijn en dat houtschip. Ja, ja. Blah. Maar ik heb het toch liever wat rustiger, wat dat betreft. Het land en het geven nou al werk genoeg. Nou, ja, jij hebt er anders maar een mooie gouden kap aan overgehouden. Tja, ben jij het met een hele nieuwe stal? Ja, en ja, Lopke en de jongens. Waar ja, dat jong nou toch weer zit? Om er zomaar stilletjes tussenuit te knijpen. Ja, hij zal wel aan het zoeken zijn. Of botrappen bij het amelande gat. <laughs> Nou, met een lekker maaltje verse bot maakt hij bij mij alles weer goed. Hij mm, zal wel weer vuil en smerig thuis komen. Nou ja, dat moeten we voor die vette bot maar over hebben, Jaak, hè. Wel, ja. <laughs> Fijn beter dat die achter de eieren en bot dan zitten achter de famkes. Nou, nou, hij is ruim 17 hij heeft er de leeftijd voor. En de famkes mogen hem graag. Mm, mij te graag, vooral maam van Gert en -in. Nou, van mij mag maam en jij ook, ze kan een goede boerin worden. En Greta en Nien zitten er warmpjes bij, dus wat dat betreft. Als het maam nou alleen was. Maar Jelle fladdert me te veel van de ene naar de andere. Ach, kom, daar is hij jong voor. Maar in het dorp wordt er al over gepraat. wat. ze moeten toch iets hebben om over te praten. Jij neemt alles ook zo zwaar, Jaak. Dat zal wel weer. Een beetje onstuimigheid mag er best bij komen. Hm? Hoe waren wij vroeger? Nou, Hé, hey, Jaak? <lacht> ja, het zint me niet. Nou, ik heb ze liever af en toe een beetje wild, hoor. Beter dan die dode dienders. Hoe stiller is die wietsen? Hij werkt anders best. En je kan op een man. Ja, nou, ja. Maar je weet nooit wat er achter dat stille gezicht zit. Hij staat altijd klaar om ons te helpen. Ons? Lopke en jou bedoel je? Achter Lopke aanlopen om de schapen te melken bij de koegelwiek? En dan samen op het duin gaan zitten filosoferen. Kom, kom. We ja, zijn taas een handje helpen. Als er nog eens wat op het strand aanspoelt, Homer. Als hij ook geen paard en wagen mag gebruiken. Vanzelf niet. Omdat hij alles naar de strandvonderij brengt. Heilig boontje. Eén hm, keer. Nee, niet één keer, veel vaker. Jelle heeft het gezien en Tjalf en Doeker. Een verraaier is hij. Nou, nou, nou. Ja, meneer voelt zich te goed om te jutten. Hij schaamt zich voor zijn ta en zijn broer. Nee, Sil, dat is niet waar. Hij beweert dat Jutten niet eerlijk is. Zeker van Anne Goed. Oh, je buurman moet je het maar hebben. Die heeft er ook zo'n oordeel over. He, altijd die strijd over dat jutte. Maar moet zich met zijn eigen zaken bemoeien. He, he. Zo. We schieten lekker op. Mooi zo, Famke. Oh, ben jij er ook Wietse? Wat lekker hier. Ik ben net klaar. Als nou jij het vlees even zil. Ja. ja, dan zal ik wel even scherp mes moeten hebben. Oh wacht daar. Hier is het dan. Bedankt, Franke. Ik rammel van de honger, hongermin. Mooi jong, zo. <lacht> zo. Het eerste stuk is voor jou, Lokke. Oh, da, dat is toch veel te groot. Zal ik het wietse maar even? Niks ervan. Jij moet er nog van groeien. <laughs> Ik ben anders groot genoeg. Veel groter dan Maam van in. Maam is maar een klein duveltje. Maam een klein duveltje? <laughs> <laughs> een, een dikke vette schop, is. Nou, nou, nou, Jelle. Kijk eens aan, de verloren zoon. Nou, gauw maar. We wouden net beginnen, jong. Even stilte, kinders. <hums> <hums> Ik heb honger als een paard. Dat zal wel. Hier, Jelle. Jij hebt het laatste stukje vlees. Het ja, is wel zuinig vandaag. Ja, joh, dan had je wat eerder moeten komen. Eigenlijk klopt het niet, daar. Hm? Wat niet, Vanke. Daar noemt Jelle de verloren zomer. Je geeft hem maar een piepklein stukje vlees. <lacht> Jelle moest eigenlijk een heel kalf hebben. Die is goed. Ja. Ze heeft het verhaal van de verloren zoon altijd verteld, niet meer. Maar de echte verloren zoon ging het wel zo aan. Oh, nou, geef een douwstuk stuk vlees aan, lopen. Het was je toch te veel. Ja. ja, doe maar, Lopke. Niks ervan. Jelle is de verloren zoon niet, hij is alleen maar een laadkommer. En laadkommers vinden de hond in de pot, dus Jelle man nog niet mopperen. Nou, <laughs> ik zou dat gemeste kalf anders best willen hebben. Maar eigenlijk was het een gemene strik van die vader om die wegloper voor te trekken. Oh, Jelle. Zo moet je het niet zien, Jelle. De verloren zoon was een moeilijk kind, mm. en, en het is vaak zo dat ouders hun moeilijke of ongelukkige kinderen de meeste liefde schenken. Mm. Mm. Mm. Net als Geertje van met een half alvideote jongetje. Net zo, het is stapel op dat kind, het beste is altijd voor hem. Nou, ja. nou, ik vind het toch maar raar, stel je voor dat dat wietse er met de helft van wat we hebben vandoor gaat, en het aan de vaste wal opmaakt met mooie vaampjes. Ah, do, do, do, do, do. Ja. doe, ja. Dat zou witsen nooit doen. En als hij geen cent meer op zak heeft, dan komt hij weer thuis en Ta zegt. Zo, mijn beste jong, ben je daar weer? Ik zal gauw het allervetste kalf voor je slachten. Ja. En dan geeft Ta een groot feest. Hij keur Andersen van Oosteren komen en Jan Bessus Cupido van Formerum met de viool, ja, ja. Nou, En dan laat daar de hele buurtschap dansen. Ja, en hij maakt het laatste een beetje wij, dat hij zo zuinig bewaart had ook nog wel. Oh, jelle. En ik blijf thuis op de boerderij als jou me kapot. Uh. Ja. En als ja. ik jarig ben, slacht daar dan niet eens een oude kip voor me. <lacht> dat noem ik een gelijkenis om op te gaan zitten. Oh, oh. Dan kom ik naast je zitten, Jelle. Oei, daar. je, we moeten het niet te proberen. Dat wil ik wel geloven. Ik keerde hem liever binnenste buiten dan dat ik zelfs met een oude kip voor die Jelle zo graag hebben wil. Uh. <lacht> ja. Trouwens, wij hebben niet eens een oude kip. Kunnen we niet gebruiken. Wat jij, Jelle? We hebben liever een jongen, hè. Uh. Kom, ja, kijk nou maar niet zo ernstig. Mm. Jij bent nog geen oude kip, nou, hoor. Er okay. net tussenin hè, Taro? Mm -hmm. Nog niet eens. Toe, wijf, kijk nou niet zo streng. Je neemt die goddelijke dingen altijd zo ernstig. Daar zijn het ook goddelijke dingen voor. Nog uh, wat u, Wietse? Graag, Mim. Nou, kom hier met je bord. Dus ja. ja, geef mij ook Ik nog maar wat, Jaak. Jij ook nog wat alsjeblieft. Zo. Ja, dan mag er, ja, dan mag er niet mee spotten. Wel ja, begin jij ook nog eens even. Maar toch heeft hij wel een beetje gelijk, vind ik. Hè? dat dacht ik ook. Mm hm, die pierenwaaije kreeg dubbel op. En die ander kreeg niks van alles geploeter. Hm. Nou, Mim, als Lopke het ook al zegt... Ach, zo moet je het niet bekijken. Hoe dan wel? Nou, je moet het meer in het, um, in het geestelijke nemen. Ja. Hm. ja, dat dacht ik ook. Ah, meneer Wietse doet ook eens een duitje in het zakje. Ah. Hij is toch te verloren, zo? Nou, kijk Lopke, de jongste was van God afgedwaald, de oudste niet. En toen hij weer terugkeerde tot de heer, toen, ja, ja toen moest er wel vreugde zijn in het huis van de vader. Mm. Wat denkt taar ervan? Ach, oh, Vamke, mm. dat zijn zaken waar Ta zo geen weet van heeft. <laughs> Ta houdt zich liever op de vlakte, anders krijgt hij met min aan de stok. Mm. <laughs> Ziet u, Ta, over zulke dingen zou ik wel eens met dominee willen praten. Met dominee? Met dominee. Mm. Ja, ja, Ta. Ik wil eigenlijk wel naar de lering. Wel ja, naar de lering. Ze heeft er de leeftijd voor. Wel, help jij er ook nog maar? Oh, ik zie het al. Jullie hebben het bakokstoof samen. He? Ja, jij ook, Wietse. Je zit al te knikken. Ik? Ah, die oude sok. Hoe bedenkt Lopke het? Ta heeft altijd gezegd dat we het zelf moesten weten als we grootste. Ja, dat heeft daar gezegd, ja. Oh, jij dat buiten, Wietse, slotnaap die je bent. Als Lopke dan met alle geweld naar die oude sok wil gaan, moeten ze dat maar doen. Maar jij laat het wel mooi uit je hoofd. Stil, nou. Ja, jij. Kijk me maar niet zo schijnheilig aan. Ta heeft zijn ogen niet in zijn zak. Hij heeft al lang door dat. dat jij. Dat jij achter achterlokkaart, oh, schouder zijn veulen achter de merrie. Oh. Dat liegt, daar? Dat is gelogen. Nou is het genoeg. Ja! Net zo je zegt, Jaak. Nou is het genoeg. Jullie doen maar. Maar ik laat me niet langer de wet voorschrijven. En ik ook niet. Kinderen. Kinderen dan toch. Kaarsen, en, en, en boenders, en uh, uh, koffiemolens, mm -hmm. ja. en, en bussen met olie, en busjes vis, en, <laughs> en, en, en trommels met slaggoedjes. <laughs> de gekste dingen spoelen eraan uit dat schip aan. <laughs> ja, ja. Je zou haast zeggen dat zeiker zelf op het strand is wezen kijken. <laughs> nee, nee hoor, nee. nee de, de laatste keer. ...dat ik op het strand was. Ja. Dat is uh, meer dan vijftig meer dan jaar geleden. Samen, samen met, met Jort. Oh. Met Jort. Ja, ja. Lagen er toen ook al trommels met slaghoedjes? <laughs> nou, nou maak aan een grapjes. <laughs> de jutters kunnen de laatste tijd wel weer hun hart ophalen Met dat schip met steenkool ook al. Daar zijn anders heel wat kachels van gebarsten. Bij uh, doeken... En bij Kees van Hoen, hè? Ja. En ik geloof Ja, me. die waren op zo'n hitte niet berekend. Dat heb je met gestolen waar. Ge gestolen waar? Ja, of, of niet soms. Gestolen waar gedijt niet. Gedijt niet? Nee, nee. Maar, maar, maar die steenkool, die was niet gestolen. Oh. Nee, die, die was aangespoeld aan, hè? Ja, jawel, maar, maar, maar ze wisten van wie die steenkool was. Het schip heb wekenlang vastgelegen. Hier, Oost. Ja, ja. Ja, ja, en, en de kaptein, die zat in West te ja, wachten. Ja, en, en behalve de steenkool die ten slotte aanspoelde... ...hebben ze het schip leeggestolen. Tafels, stoelen. Ja, ja, ja. Ja, daar heb ik van gehoord Anne. Dat nee, was niet mooi. Nee, niet, niet nee, mooi. Nee, niet mooi. Een schandaal is het. Alle koperwerk hebben ze eruit gesloopt... ...en, en, en de deuren en wat er meer te slopen viel. Ja, ja. Ja. Met de takelage kon nog maar amper gevaren worden... De kapitein huilde. Ach, jongen, ja, ja. Ja, dat was wel erg. Mm, dat, dat, dat is geen jutte meer. Dat is diefstal. Diefstal. Wat jij, fietsen? Hm, Wat is er, aan hè? Jullie kijken zo ernstig. We hadden het over dat kolenschip dat leeg is geplunderd. Dat was niet best, hè? Nee, zeker niet, Anne. Wie uh, hebben dat eigenlijk uh, gedaan? Ze hebben hun adres niet achtergelaten. Niemand weet er iets van, vanzelf. Dat gaat altijd zo. Hoe ho, ho is het met, met, met Jelle's voet, hè? Nog bont en blauw en dik. Daar zit hij nog wel even mee. Hoe is het eigenlijk gekomen? Wietse! Wietse! Ze zeggen. Dat dat daar dat ze, Ik kom eraan! Dat ze zeggen dat. Die Jelle, dat is wel altijd Haantje de Voorste. Met Jutte. Nou, wat is het, hè? He? Wat er is, vraag je nog? Fijntje, feintje, waar bleef je weer? Sta stil, Grauwe. Span jij Piet even voor de aardkar. Voor de aardkar? Ja, waarvoor. anders. Doe, schiet een beetje op. Je begrijpt best wat ik wil. Nou Jelle niet kan rijden met die verzwikte poot, moet jij mee naar het strand. Met twee wagens halen we meer op dan met één. Doe, schiet nou een beetje op, man. Zouden we liever niet eerst de haver afslaan, taar? Het is nu nog droog. De haver afslaan, terwijl er zoveel op het strand ligt. Vooruit, geen gezanik. Slaap niet voor de kar. Ik, ik wil wel rijden, Tha. Strandrijden bedoel ik. Kijk eens aan meneer wil wel. Als ik het naar de vonderij mag brengen. Naar de vonderij? Jongen, ben jij stapel gek geworden? Naar de vonderij vergeet me nog een toe. Anders ga ik niet, daar. Ik, ik voel nou eenmaal niet voor Jutte. Maar jij zo. Ben jij een zoon van mij? Je gaat, hoor je. Als ik het naar. Daar dan. Een draai om je oren verdien je. Neem de zweet maar, ta. Ik sla niet terug. Ik zal wel gaan. Doe maar, Piet. Dat het maar tijd wordt. Maar ik breng het naar de der Niet, sir. Daar moet niet vergeten dat ik al zestien ben. Wietse, Kom terug, zeg ik je. Daar gaat die stijfkop. Mijn zoon. Ik heb mijn zoon geslagen. Waar zo'n stijfkop je al niet toe drijft. Zal ik nog af eens schenken, Mim? Ja, doe maar, Faamke. Voor mij een extra schep suiker. Ho? Dat is goed voor mijn spieren. Niks daarvan, het is geen zondag. En goed voor mijn enkel. Paarden krijgen ook suiker. Jij bent geen paard. Oeh. <laughs> maar ik lust toch wel suiker in mijn koffie. Als jij zo zeurt, krijg je helemaal niks. Goed ja, zo, Lopke. Alsjeblieft, Mim. Dank je, kind. Ho? Zeg, waar is uh, wiets eigenlijk? Ik heb hem de hele morgen nog niet gezien. Ik weet het niet meer. Hij zal wel aan het strand rijden zijn, net zoals gisteren. Strand rijden? Ja, er is weer wat met hem en tager geloof ik. Ik was er al bang voor. Ach, wat? Ja, niet dan, ik ben niet doof en blind. Ta heeft trouwens groot gelijk. Dat jongen is gek om alles naar de rij te brengen. Heeft hij dat gisteren ook gedaan? Vast en zeker. De kar was leeg. Maar het is toch niet gezegd dat hij naar het strand ja. was? Waar had hij de aker anders voor nodig? Ja, Piet, was wel erg stil gisteravond. Daar ook. Waar zou dat jong zitten? Aan het pieren waaien. De verloren zoon. Doe niet zo vervelend. We maken het beste kalf maar vast voor hem klaar hem in en voor mij een stukje oude kip. Laat oh. je koffie niet koud worden. Oh, daar zal je hem hebben. Goeiemorgen. goedemorgen. Goeiemorgen. Oh. Ben jij het suiker? Ik eh, we eens eventjes kijken. Ho, ho, ho, hoe het met, met Jelle is. Met Jelle. Dat ja. is een eer voor me. Ja. Wou suiker soms gaan zitten? Nou, eh, effies maar, hè. Effies. effies. Ik heb niet veel tijd. Oh, hoor. Toch wel voor een kommetje koffie. Oh, vanzelf. Vanzelf, daar, daar heb ik altijd tijd voor. Dus schenk ja. jij maar in, Franke. Ja. En roep daar dan ook even. Ja, hem. Eh, is Wietse er niet? Die is de hortop. Oh, de hortop. Oh, Hier is je zo. koffie, zeker? Oh, bedankt, Famke. De hortop, zo, zo. Toch to, to, niet naar de vaste wal? Hoe komt Seike daar nog bij? Ach, zomaar. Steven, Steven de Schutter, hè? Ja. Die, die, die meend hem gezien te hebben Van, vanochtend vroeg. Zij oh. formeren, de minister... is wat met wie is. <laughs> is wat... zal wat spooken gezien hebben. mijn gezicht merken. En daar ook niet. Net wat verstevend. Hoe <laughs> oh. is het nou eigenlijk met je been, Jelle? Oh. Oh, kijk eens een Daar? Ja. Oh, dat ja. ja. nou, Kom ja. is het. We hebben Zit er nou water? Zit er water? Als daar zit er water. ja, dink, ja. Dus dat doen ze dan, hè? Ja. Heb je, je iets iets gezien vanaf? Ja, daar ja, staat het nee. oh, dat is zo. Nee, leven maar. John, Waar is hij dan nu? Hij het niet, daar. Zeker, Op het wat misschien? Op het wat? Daar heeft die hij niet op zijn eigen houtje heen gegaan. Hij is Op eigenwijze stijfkop. Hij laat het doel mooi in de steek. Hij zal wel gauw thuis komen, daar. Ja, ja, zijn maag gaat rommelen en het gaat wordt. De nachten zijn wel aardig fris. Kom nog maar koffie drinken, ta. Anders is ze niet lekker meer. Een uur al. Tja, het begint al vroeg te schemeren. Gert is nog laat bezig. Hij is aardappelen wezen rapen. Hij heeft een mooie partij op het Damzend. Daar gaan zeker een gonnen mim. Als ze maar niet hier komen. Ze gaan op de avondkoffie bij Maria India, denk ik. Ietske van Peter Jans is er ook net naar binnen gegaan. <lacht> daar gaat de dameskansje ook weer, ta. Naar Maria. Nou, daar zal al wat afgebabbeld worden. Van mij mogen ze. Als ze onze deur maar voorbij gaan. Hé, hey, kijk nou eens wie daar aankomt. Klaas van Neken Douwens? De Post? Klaas van Neken Douwens? Wat die hier helemaal. Ja? Meestal komt hij niet verder dan bij Dominee. O, of bij mij Met een krant. Hm. Moet je dat gekke hondje van hem zien? Met zijn toch uit zijn bek. Die is nog moeier dan zijn baas. <laughs> hij komt ons op. Was? Die Hier zit de waar. Oh, dan heb je het Ik ga wel even stil. Wat kan die nou hebben? Klaas van Nekke Misschien wel de honderdduizend oh, ta. Over de erfenis van een onbekende oom uit Amerika. Oh, was het maar zo? Nou, waar, waar blijft Mim nou? Klaas houdt er zeker aan de praat. Uh, hij wilde er natuurlijk meer van weten. Als het een briefkaart is, heeft hij hem al wel gelezen. Zie zo. Klaas lijkt wel binnen te willen, maar uh, dat moest nog maar niet. Uh, wat had hij, Mim? Net wat voor hem. <laughs> wat had hij? Een, een briefcil. Voor jou. De heer S. Droeviger staat erop. De heer S. Droeviger. Hij komt niet van de Waste Wal, zei Klaas, maar uh, van West. He? Huh? Geef maar hier. Klaas wist ook niet wie hem had geschreven. <laughs> dat hoeft hij ook niet te weten. Een brief uit West. Gaan we dichter bij Traamsil, voor het licht. De hele buurt laten zien dat we een brief hebben gekregen. Ah, nou, dat zullen ze al niet weten. Uh, kom een beetje, koffielichtje, ta. Goed, Fomke. Zo. Kan ta het zo zien? Geliefde ouders, broer en zuster. Geliefde ouders? Dat is van Wietsen. Van Wietsen? Als u dit leest, ben ik aan de vaste wal. Aan de vaste wal, Jaak. Nee. Nee, hemel, de, de, aan de vaste wal. Die jongen, die, die, die, die stijfkop. Nee, dat, dat, dat kan niet, Jaak. Ik haal hem terug. Lees, lees eerst nog eens verder, stil, Of nee, nee, geef die, geef die brief maar hier. Die wietse. Geliefde ouders, broer en zuster. Ik ga met anders buren naar Amsterdam toe. Anders weet wel een plaats voor me op een schip. Hij gaat varen. Oh, wietse. Dat zullen we nog wel zien. Ik zal goed mijn best doen. En oppassen. Niet met slechte laar wil u niet boos zijn. Nou, dat, dat... Misschien kom ik van de zomer dan wel weer eens thuis. Van de zomer. Hij komt er niet meer in. En de groeten is aan vader en moeder en aan mijn broer en aan mijn geliefde zuster. Dat en niets. aan Anne. Aan die vooral, die stokken. En aan Maria en de andere buren en aan al mijn bekenden. Ik zal goed oppassen. Onze jongen, Vast De zee moet nog eenmaal bevaren worden. De heer zal hem beschermen. Maar zover is het nog niet. Ik ben er zelf ook nog. Ik haal hem terug. Dat kan niet meer, Ta. Oh. Al moet ik ervoor voor de wal. Zil, Zil. Als, als zal ik hem als een haar hierheen moeten slepen. Zil, luister nou toe. Nee, Mim. Laat maar gaan. Ta moet eerst maar even uitrazen, Mim. Nee. Fietsen, mijn jong. Dat had ik nooit van hem gedacht. Hij wou altijd onder zee. Ik wist het. <totstuken>